Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Er komt voorlopig geen superpagene overeenstemming bereiken met D66 en GroenLinks. De steun van die partijen is nodig om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Het kabinet moet nu bepalen wat er verder moet gebeuren. D66-leider Pechtold benadrukt dat het kabinet vrij staat om alsnog met een plan te komen. Maar het lukt niet om nu een afspraak te maken. D66 mist een samenhangende visie op plannen voor andere provincies en de regionale taken. Ook D66 vindt het plan als geheel niet voldoende. Minister Plasterk vindt het jammer dat de partijen geen akkoord hebben bereikt. Ook hij sprak over onoverbrugbare verschillen. Volgens hem gingen die niet over principes. De Amerikaanse regering stuurt 300 militaire adviseurs naar Irak. Ze moeten het Iraakse leger van advies dienen en trainen. Dat zei president Obama vanavond op een persconferentie in het Witte Huis. Obama begon zijn verklaring met de opmerking dat de opmars van de terreurbeweging ISIS... een bedreiging is voor de bevolking van Irak, de regio en de Amerikaanse belangen daar. Om die bedreiging de baas te kunnen heeft Obama opdracht gegeven... om meer informatie over ISIS te verzamelen. De detentiecentra van de Amerikaanse grenspolitie aan de Mexicaanse grens zitten overvol met kinderen. Volgens de autoriteiten zijn sinds oktober bijna 50.000 kinderen uit Midden-Amerika illegaal de grens overgestoken. Volgens media lijken de centra op die in de derde wereld. In ruimtes waar hooguit 250 kinderen kunnen worden opgevangen, zitten het dubbele. De kinderen moeten bij tourpeurt eten, omdat er niet voldoende zitplaatsen zijn. Volgens de wet moet de grenspolitie de kinderen binnen drie dagen overdragen aan het ministerie van Gezondheid en Humanitaire Diensten. Maar door de enorme toestroom lukt dat amper. Het weer vanavond bewolkt er een enkele bui bij een graad of 16. Ook morgen wolken en motregen. Maar in het zuiden breekt ook de zon door. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in Zierven.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 Op een stond ze daar. Nu zijn ze niet zo gek te laten, na bevalling oh zo zwaar. Jongens, lelijke baby, geketend aan elkaar. ook nog in de finale gestaan van de Grote Prijs van Nederland. Ja, en hier, voor dit soort bands ik nou, zat ik in zo'n zaal van de Grote Prijs van Nederland. Ja, ja. echt heerlijk. Dat ja. ze ook op, volgens mij hadden ze ook een omgekeerde emmer en... Ja. En, en, en uh, melkflessen en ja. alles, daar stonden ze op te spelen. Maar... 2011 was dat ja. de finale. Ja, toen zaten uh, wij erbij. Ja, daar zaten wij bij. Ik vind toch dat we dit jaar gewoon weer even heen moeten. Ik, uh, ga wij, we gaan dat eens eventjes uh, bekijken. Want uh, meestal uh, vinden de, de voorrondes van de Grote Prijs van Nederland uh, plaats uh, tegenwoordig in uh, augustus, september. Dus uh, het, uh, ja, het bloed begint toch wel een beetje te kriebelen in die, uh, in die richting. Ja, dit, maar ik, dit, dat, dit was gewoon te mooi. Ook een, ook heel het cool. is wel van die muziek waar ik eigenlijk niemand buiten mezelf echt een plezier mee doe. Nee, Want als ik dit nee. op het werk aanzet, dan word ik toch verzocht uh, om eens op te zouten. Maar het is wel iets waar ik dan van binnen wel weer zo'n glimlach van krijg. Uh, ja, nou, zeker van Jeroen Kant. Hè? Uh, en de rat in de schuur. En de rat in de schuur. Uh, dit uh, was trouwens wel uh, het, uh, van het album Goud of op je bek gaan. Uh, dat andere album wat hij heeft uh, uit is De Laffard Kapitein. Dat is... Nog niet eens zo gek uh, oud. Dat, uh, dat is uh, vrij vers, moet ik erbij zeggen. Hij komt ook uit uh, de buurt van uh, het uh, land van Maas en Waal. Daar, uh, daar, uh, daar houdt hij zich op. Uh, Brabant, uh, die, die komt draaien. Dus, dus ja, wat dat er gaat, uh, is het hem uh, ook niet, uh, niet vreemd. Maar ik, ik vond het wel, eens, uh, wel weer eens even leuk om uh, weer eens uh, dat, uh, dat te draaien. Dus uh, mm. vandaar. Ja, en nog zo'n zo, zo band in de volgens mij is hetzelfde jaar. Lieve Bertha. Die was een jaar later. Het was een jaar later geweest? Ja, was een jaar. Ja, ah. was een jaar later. Het was 2012. Was dat is ook zoiets. Met hier, uh, Pelgrim en... Uh, ja. Nou ja, dat, dat verhaal. Ook een heerlijk beetje. Zeker weten, zeker weten. Nederlandstalig trouwens. Uh, ik heb ze ooit uh, gevraagd of ze wilde komen, maar nooit meer wat van gehoord. Dus, uh, wat, jammer, jammer. Wat wel jammer eerlijk gezegd. Ja. Uh, Rens Polman en Koen Brouwer. Niet die Koen Brouwer. Er zijn er twee. Dus is er één van Lieve Bertha en de één is... Uh, ander is van Julius. En, en je schrijft het ook exact hetzelfde, hè? Dus ja het is een ja, beetje het is, een het is, een het is, een het is, het is heel e erg e bizar dat je dus twee kombroers in de, de muziekbusiness hebt rondlopen de een is nu uh, ja die, die doet wat uh, samen met Rens uh, filmpjes maken voor nou, 101 TV en uh, ja creatieve bijdragen met muziek en noem maar op en de ander die is gewoon zwaar serieus stellend met uh, Michiel Rietveld en Erik Meerboer. ja vanmorgen nog weer op de radio heb ik gehoord inderdaad en ik denk hey back to the days Precies. Nou, uh, we, als we dan Nou, Back to the Days gaan we dan nu, nu niet uh, draaien. Maar uh, laten we dan maar gewoon een andere opname draaien. die wij hier hebben gemaakt. Ja, want ze waren ja, hier in hier de studio. Ja, zeker wel. Ze waren dat was ook weer een. een, een dat, dat, was, dat, dat is gewoon weer apart. Dat zulke ja, mensen komen. Uh, uh, ja, dat was, was wel ook, ook heel erg leuk. De anekdote daarvan was. Uh, Koen was een beetje laat. Uh, denk, hij heeft ook een eigen bedrijf, Thunderplugs. Het zijn van die oordoppen die je erin kan stoppen. Ik zeg, joh, weet je wat jij moet doen? Je moet eens een keer gaan praten met Tom Coronel en uh, Mark Koster. Dat zijn uh, twee brave jongetjes uh, die... Uh, nou, Tom, Tom Coronel, uh, die heeft uh, weer onlangs uh, loopt hij weer bij te snabbelen met zijn broer... in een nieuwe reclamesport uh, van, uh, van een autoverzekeringsbedrijf. Ja, ja, dat, ja, dat zo. Je gezien? Dat, dat, dat is zo op het golf, Frank. ja, hadden. ja. ja, ja dat vond ik wel heel erg heel bizar. Maar uh, nou ja, uh, dus ik uh, ga met die, uh, met die oordoppen van je. Nou, ik zou ook kijken of je in de autospoorten uh, wat, uh, wat zou kunnen doen. Dus uh, Koen uh, gaat uh, wellicht iets uh, daarin betekenen. Dan uh, komt er uh, nu, uh, kijk ik heb het nu wel uh, verteld op de radio. Nou, ik ga, ga kijken of de, of de roddel, uh, de tamtam -tam, uh, er doorheen uh, gaat komen. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Ben benieuwd. Uh, maar goed, uh, Give It Up is een, uh, een, van de, denk ik, een van de fijnste opnames die wij hebben gemaakt uh, van Julius toen ze hier waren. Dat, dat dateert van 10 april, even uit mijn hoofd. Ja, dat is de, ja, de tweede donderdag van april geweest. Jezus, was dat ook je een uh, snel. Het was een alternative XL trouwens. Uh, we hadden toen in, uh, tussen 7 en 8 we een interview met uh, Nick Schuit. Die ik ook weer gesignaleerd heb, samen met, uh, met een aantal mensen in de buurt van het Thalia Theater. Wat hij daar nou allemaal gaat doen, dat, uh, dat horen we hopelijk uh, binnenkort van hem. Maar dit is Julius, en dat nummer dat heet Give It Up. 2, 3, four. The places. Did you drink me? Rattlesnake in this world Oh, you money man Like a rattlesnake in this world I threw up my hands And I saw them this way to try Het was de bedoeling dat ze hier uh, samen zijn, deze dame, Kato van Dijk, van My Baby. Uh, ze, er, ze had een optie genomen, maar ze heeft hem niet gelicht. Dus gaan wij uh, gewoon nog eens een keer uh, proberen of, uh, of het uh, nog een keer uh, mogelijk is om haar hier uh, te Niet toetelgen. deze optie, dan een andere optie. Dan een andere optie, tuurlijk. Moet gewoon kunnen, vind ik niet. Vind je niet? Ja, toch? ja. ja. Uh, maar uh, dit verschaft ons uh, altijd uh, ook uh, weer uh, allerlei andere mogelijkheden... om uh, onze eigen uh, bezem er eens even doorheen uh, te halen met uh, datgene wat wij... En even uh, een rustmomentje. Uh, ja, en dan uh, kunnen we weer uh, het een en ander bijwerken. Hè? En bijvoorbeeld een website die uh, weer eventjes... Yep, yep. Uh, nou, ik neem aan dat uh, de agenda er wel weer op staat voor de komende tijd. was net aan nou een type. Ah, dat was jou een type. <laughs> uh, ja. uh, maar goed, uh, nou, ik zei volgende week dus... Uh, Michel Ebben en uh, Brechtje Lacour... Dat is volgende week. De week erop Yellow Grass. En de week daarop Stilwave. Dat is een band. Dus uh, die uh, kun je dan uh, verwachten. Dus week 26 hebben wij dus uh, uh, Michel en uh, Bregie. Week 27 uh, dan uh, komt uh, Yellow Grass. En week 28 hebben we Stilwave. Nou, heb ik even in bedekte termen gezegd uh, waar, uh, waar het alles zit? Weet Marcus uh, wat hij in moet uh, tikken. Ja, je dacht dat ik het zo nog wist. <laughs> zo weet ik dat. Ja, dat zijn van die uh, nee, verborgen code in uh, radiosignalen, uh, rooksignalen, wat, wat, wat dan ook. Rooksignalen? Uh, nou, niet die hebben nou, we niet uh, nee, nee, niet hier. Niet hier. hier nou, Oké, okay, goed. Uh, nou ja, dit is dus eventjes uh, twee nummers uh, die we hebben, hebben gedraaid. Give it up van uh, Julius. En daarachter, uh, My Baby uh, Loves Voodoo, de, de, het album met Money Man. Uh, nou, is, nou moet ik er ook uh, bij zeggen, er is, uh, van de week uh, kwam ik iets, iets tegen. Dat, dat was ook iets. Uh, die jongens die hebben op Schippop gespeeld. Ik heb er gelijk meteen ook een schippop? artikel. Ja, een Schippop. Wat is dat? is, uh, dat is uh, Bij Schip Luiden uh, is dat. Eigenlijk, sterker nog, dat is in Schipluiden. Dat uh, is op een weiland uh, ergens in uh, de buurt uh, Ik zal naar uh, schip denken. Nee, nee, nee, nee. Uh, dat is onder de rook van, uh, nou, wat zal het zijn? Delft. Daar uh, die kant uit. Daar moet je het zoeken. Uh, daar hebben ze uh, elk jaar een, uh, ja, een aantal bands die erop staan. De Cosme Carnaval is er één van geweest. Die heeft uh, in 2013 daar een optreden gedaan. En uh, het afgelopen jaar was daar een, ineens een Rotterdamse band... En die band ja, die is eigenlijk uh, min of meer opgericht door Sjoerd van Heumen. En uh, deze man die heeft uh, een eindexamen. Uh, het leek wel een beetje op een uh, Daan van Putten verhaal. Van, uh, met Gangster. Dat is, uh, dat, dat is dit eigenlijk ook. En die heeft dus drie uh, bandleden uh, gevraagd van: uh, nou, dit heb ik. Uh, dus kunnen we daar iets, uh, iets mee doen? Nou, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat was goed. En de band heet Lok. Dat is uh, de naam van de band. En ineens zag ik uh, toch niet de minste... want de manager van uh, de ANR-manager van, uh, van Julius, Menno Timmerman... die uh, ontdekte dat. En toen dacht ik, als die man dat ontdekt heeft... dan uh, moet dat wel haast goed zijn. En ik kan je ook zeggen, het is goed. Dus uh, het is, uh, er staan zes uh, nummers op... die eigenlijk maar over, uh, ja, als één rode, daad, uh, rode draad er doorheen gaan. Dat is harteloosheid. Nou, dat verklaart ook meteen het titelnummer. En eigenlijk is dat ook meteen uh, het, uh, de single die ze hebben uitgebracht. Hier is Loke. En dat nummer dat heet Cold Hearts. Don't tell me, me what you've seen. 'Cause we all know, know, know where you've been. With a heart art that doesn't melt. With a heart art art beyond repair or help. You've got a cold, cold. Dear God van Mirjam West. <coughs> en uh, dat uh, is een uh, track op het uh, album. Wat, uh, wat zij heeft uh, gemaakt. Uh, dan moet ik even weer gewoon zoeken. wat ik. Dat, dat heb ik dan weer nou, niet. Uh, From Now On heet uh, Al de namen album. weet je wel, maar ja. dat soort dingen daar ja. net weer niet. Het album heet From Now On. Weet uh, ja. ja, nou, beetje jammer. Uh, wat jij wil. Die uh, vind ik goed. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Cold Hearts van uh, Loke. En ja, ook maar even een berichtje achtergelaten. Dat die jongens uh, van harte welkom zijn om het de een en ander te vertellen over hun EP. Want uh, het zetje in uh, de rug mogen ze wel uh, wat mij betreft uh, krijgen, eerlijk gezegd. Uh, nou, oordeel zelf. Het is gewoon uh, vreselijk goed, moet ik je uh, de eerlijkheidshalve bijzeggen. En uh, je komt er niet zomaar mee als uh, anr manager Dus uh, dat, dat vind ik uh, inderdaad toch wel, uh, wel heel uh, duidelijk. Uh, dat, uh, dat je de neus uh, voor, voor dit soort dingen moet hebben. Uh, had hij ook uh, trouwens voor Ubrich? Maar helaas, Ubrich bestaat niet meer. Dus, uh, dat is nou wel jammer. Hè? Dat is nou weer jammer. Want ja, uh, Ubrich is ten onder gegaan uh, aan uh, te veel aan creativiteit. Als, wat, nou ja. Uh, uh, uh, dat, dat, dat, dat sowieso. Nou ja, goed. Al, we hadden net al iets, maar dat was maar 36 seconden of 31 seconden. Hè, 31, ja, maar het is ja, wel een uh, van onze bekendste nummers, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, ze hebben nog meer gemaakt. En uh, <tus> die gaan we dan ook uh, wel even draaien. Dit is trouwens ook een band die meegedaan heeft aan de Rob Agda Awards. Zelfs van het afgelopen seizoen. Maar ik vind eerlijk gezegd, nou, ze zijn rijp voor het grotere werk, nu al. En het verbaast mij eigenlijk dat die band nou net niet geworden is, eerlijk gezegd. Want uh, het is wel een heel aparte sound. Hier is First E en Zero Gravity. Doesn't know what to shame about Bad When you look at me Can you see through me? Is there something to hide? Or are we writing history? What do you desire? More than love at first sight Is there more to discover?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 Zij heet uh, Felipe Fernandez Andersson voluit. Uh, dit was Let's Get High. Ook alweer uh, twee nummers uh, achter elkaar gedraaid. V uh, First in Zero Gravity en daarachter dus uh, deze dame. Uh, die dit nummer en ook een ander nummer trouwens heeft opgenomen bij uh, de TJ-studio uh, uh, van Thijs de Melker. En Thijs de Melker is één van de bandleden van Draggende Mannen. Ik weet het wel. Ja, ja. Poepie je hoofd. Van Bob Fosco. Die, uh, die zingt het. Maar maakte daar ook uh, onderdeel uit. Van, uh, van deze band. En uh, ik geloof dat ze ook weer even op toeneen zijn geweest. Uh, nog niet eens zo gek lang geleden. Dus wat dat er gaat. Helemaal leuk. Uh, nou ja. We hebben er weer even een paar uh, gehad. Uh, nu weer tijd voor uh, muziek. Uh, ik, uh, ja, wat wat, wat mij opvalt, ik zei uh, helemaal aan het begin uh, van, uh, van het. Uh, heb ik ook de naam van Balmanning uh, gebruikt. Uh, Astrid is uh, bezig met, uh, met het afronden van hun derde album. Maar uh, er lopen ook allerlei dwarsverbanden, want de muziekwereld is zo. Uh, ja, is wat dat er gaat, uh, net een dorp. Uh, bijna iedereen uh, kent elkaar. Dat is, dat is heel erg uh, listig dus je moet altijd oppassen met wat je zegt. Voordat je het weet, word je uitgemaakt voor stalker. Dus dat uh, zeg ik er ook nu maar even heel fijn bij. Uh, dit, uh, dit is een, uh, wat, wat, wat een hele bijzondere uh, connectie. Is, is dat een van de bandleden van Astrid. Dat is Jurjaan Sielken. Die, uh, die doet uh, ja, min of meer ook het uh, productiewerk voor Astrid. Maar hij heeft ook uh, wat werk uh, verricht voor Ubrich. En toen kwam hij dus in aanraking met Marnix Dorrestein. En die uh, is uh, nu uh, op het uh, solopad. Maar hij heeft een alter ego uh, bedacht. En dat ziet er overigens heel goed uit. Hij heeft hier heel goed over nagedacht. En niet alleen dat, maar ook muzikaal gezien uh, zit het ook goed in elkaar. Want uh, wat wil je als je uh, dingen uh, doet samen met, uh, met diezelfde Julian Silke... voor Herman van Veen? Dat is toch ook niet uh, de minste die we kennen in dit land... Maar uh, Marnix is zo creatief. Hij heeft uh, bedacht X. X is I-X. Uh, zo schrijf je net. En het. En uh, nou ja, uh, daar zit van alles in. Ik, ik zelf. Maar ook uh, de laatste twee letters van zijn voornaam. Die zitten er ook uh, gewoon in. En dat is eigenlijk wel uh, wat alles uh, omvat. En dit is het uh, laatste nummer wat hij heeft uh, uitgebracht. Hier is Missing Together. Hier is missing in my life you say you're missing something too and even if we don't miss the same something then maybe we could go missing together yeah maybe we could go missing together i tried to lose myself in stroboscope with a heart in the right place Still well aware of her royalty And I can Zelfs uh, Charles Duif, die kijkt zijn, uh, zijn ogen uit. Want uh, die zegt, uh, hey, hebben we hier niks uh, vanavond? Uh, uh, Je mag wel wat zeggen hoor. Uh, ja, ik, ik, ik heb zoiets <laughs> nog nooit meegemaakt. Het is, is, is een uh, unicum hè? Het is gewoon een unicum. Ja, is en wel... wat een rust in de studio vanavond. Ja, uh, dat hebben we, we hebben soms al wel eens van die dagen dat we dan echt met onze benen op, bij wijze van spreken, op het mengpaneel zitten. Ja. En dan gaan we onze gewone, uh, net als strandpachters, gaan we gewoon onze hangklussen nog uh, gewoon even, uh, even doen. Nou, ja. helemaal goed. Blijft gezellig. Ja, altijd. Ja. Zo ja. Jij straks uh, tussen 10 en 12 uh, met uh, een nieuwe aflevering tussen App en Vloed in. Ja, helemaal goed. Ja. Hele mooie nummers meegenomen. Houd van oud. van oud, ja. Maar, ja ook, dat, uh, dat, maar ook wat uh, ja, actuelere stukken. Ja, ik, ik, ik moest er ook bij zijn. Uh, voort... Die staan buiten, hoor, die actuele ja, stukken. Die, die oude... <laughs> <laughs> Vorige week zat ik uh, nog eventjes uh, hierachter in de keuken. En ja. ik, uh, ja, dat, uh, dat wereldkampioenschap voetbal uh, stond een beetje aan. En, uh, ja. Nou, ik denk. Lekker eigenlijk, toch wel die muziek die jij. Euh, ja, maar ik heb ze zaten goed... elkaar zo wat aan het leven aan het staan, die Brazilianen en de Kroaten. Maar uh, die muziek voor jou uh, dat had wel vredelievend. Uh, ja, ik heb zijn. ook een doel in mijn leven, he, wat dat betreft. <laughs> wel het goede doel kiezen dan in ja. ieder geval. <laughs> dus, goed, straks tussen 10 en 12 is hij, uh, is hij hier uh, gewoon te horen bij, uh, bij ons. Uh, bij CFM Zandvoort dan. Uh, maar goed, uh, wij hebben uh, twee nummers gedraaid: Hello April en Vol. Daarvoor uh, Missing uh, Together van X van Marnix Dordestein. Die schuilt achter. Uh, Hello April trouwens. Uh, dat nummer vol dat is geloof ik ook zelfs nog gebruikt in een reclamespot. En Adriana Nova heeft het afgelopen jaar ook meegedaan in de Rob Akda Award. En dan vraag ik me af, als je van dat kaliber bent... Uh, waarom doe je dan mee? Want ik denk, als ik dit hoor... dan uh, heb jij eigenlijk uh, meer te zoeken in een uh, circuit als uh, de grote prijs van Nederland... Of de beste singer-songwriter van Nederland. Daar hoor je meer thuis dan uh, bij. Uh, ja, dat, ik vind dat, uh, dat zij uh, boven, de, boven alles eigenlijk uit is gekomen. En de jury heeft dat volgens mij niet helemaal goed begrepen. Eerlijk gezegd, van de Rob hoor. Niet goed op zitten letten. Dan moet je je eigenlijk een gele kaart uh, moeten geven. Maar. Uh, <laughs> nou ja, goed. Uh, dat is dan. Uh, dat is, nou, maar ja, goed. Muziek is uh, ook smaak. Het is net uh, wijn. Je vindt het lekker of je vindt het niet lekker. Ja. En, en zo uh, is het uh, met, uh, met dit ook. Maar uh, even goede vrienden, ik vind het uh, altijd wel heel erg uh, fijn als, uh, als we dit uh, hebben. Uh, een paar weken terug uh, was uh, ook de mailbox aan het rammelen... en toen stond, uh, zat er ineens een uh, nummer van uh, The Fruit of the Original Sin erin. En uh, Freek, uh, Filippi en, uh, en uh, zijn kornuiten uh, zitten nu ergens vakantie te vieren... maar ze gaan straks gewoon weer verder... Want het album moet af. En uh, dat album, dat, uh, dat komt er wel aan. Uh, dat, dat zit er wel aan te komen. Is weer uh, een van de, de, de stevige categorieën, mensen. Dus uh, hou je oren maar vast. Hier is Fruit of the Original Sin and Anxiety. Uh, we hebben er nog eentje klaar staan. Uh, die gaan we nu eventjes uh, erbij pakken. Dat is. Uh, ja. nou, we gaan nou, gaan we een eind we, aan maken. Uh, ja, übrig. Met uh, Boekina Francisco. En wat uh, ons betreft zeggen wij dan. Tot, tot volgende, volgende week. week.